Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van noso NOS op 3. Slaan nog maar wat meer mondkapjes in. Vanaf 6 uur vanavond is het dringende advies om in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio Eindhoven in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan winkels en overheidsgebouwen. Het is een advies, geen verplichting, al is de burgemeester van Den Haag duidelijk. Ja, vrijblijvend. Er is weinig vrijblijvend. Want als we niet als Nederland erin slagen om er over drie weken beter voor te staan, dan zullen de maatregelen nog strenger worden. Winkeliers is gevraagd het deurbeleid aan te passen en klanten te wijzen op het gebruik van een mondkapje. Maar dat is echt wel een dingetje, vertelt de afdeling Winkelstraat van vakbond FNV. De nieuwe maatregelen rondom corona zijn heel erg vaag, zeker rondom het mondkapje. En ik kreeg gisteravond meteen al berichten van winkelmedewerkers die zeiden van ja, dit levert vast heel veel vervelende discussies op in de winkels. Om personeel te beschermen kunnen winkeliers volgens de vakbond bijvoorbeeld beveiligers inzetten of winkels sluiten als het te druk wordt. Er zijn nu wereldwijd meer dan een miljoen mensen overleden aan het coronavirus, zegt de Amerikaanse universiteit die de slachtoffers bijhoudt. Het gaat dan om geregistreerde doden. De meeste slachtoffers vielen in de Verenigde Staten. Daar overleden ruim 200.000 mensen. Er is iemand opgepakt voor de zaak die bekend staat als de kofferbakmoord. Drie jaar geleden werd in een kanaal in Drenthe een auto gevonden met een lichaam in de kofferbak. Daar zit nu iemand voor vast. Er werden al vaker verdachten opgepakt in de zaak, maar die werden steeds weer vrijgelaten. En de politie doet op dit moment in het hele land invallen in een drugszaak. Die draait vooral om een ketelbouwer uit Tilburg die mogelijk spullen levert aan drugscriminelen. Want zegt de politie: zonder ketel geen drugs. Ketels zijn namelijk onmisbaar voor de productie van synthetische drugs zoals ecstasy, crystal meth en cocaïnewasserijen. De eigenaar van de Tilburgse ketelleverancier is opgepakt, net als meerdere mensen die met hem samenwerken. Het weer veel bewolking, valt ook wat regen uit. Vanuit Zeeland komen er opklaringen, waardoor de zon af en toe nog schijnt. En het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland al de hele ochtend problemen, technische problemen op de A9 Amstelveen-Diemen. De parallelbaan is daar dicht tussen Amstel zuidoost en Weesp. Het verkeer kan het beste omrijden via de afrit Oude Kerk de Amstel... en dan verder via de A2 rijden.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 Zijn dertiende trad Louis vaak op met de zus Rebecca. Beter bekend als Rika. In Rotterdam deden hij dat ook buiten de kermis. En na ruzie met zijn vader ging hij als hulpje naar Engeland. Nou, dat is allemaal een beetje een flop geworden. En uiteindelijk is hij in Nederland weer terechtgekomen. En uiteindelijk, eh, ja, kennen we hem allemaal. De grootheid heeft gehad met Zandvoort bij de zee. Een reisje langs de Rijn. En nu hoort hij Louis Davis met Indi Jordaan. Het bleke bed. Waar is het op de wereld zo vrolijk? Gezellig en ollen, maar heb je op de hele wereld meer plezier? Reuze pret en vertier, waar leer je Amsterdammer erop pas kennen? Waar moet je nummer winnen? Waar ontwikkelt de klopper zwam? Waar vindt men de harde van Amsterdam?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 Iedere bron. De vogels zijn anders, de vissen zijn anders, de zon is een andere zon. Terra Carriete, Terra, Terra templada, Guadalajara. Ah, ah, Iota, Iota, Iota, Iota. De we rijden de bergen op, we gaan naar de bovenste toon.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 Volgende top. van de bom, de ga, ga, ga, ga, ga, de ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, zijn. Zal reusachtig zijn. Hai, hai, hai. De berg op, we gaan naar de bovenste dal. Van de boven, de poko, dat de dat en de poko, dat en de dat de dat en dat het in beslag genomen. En toen kwam voor de centpiraat De dag dat hij voor moest komen De rechter was een strenge man Hij kreeg twee weken zelf Daar liet hij echt geen tranen om. Zijn moeder echter wel Ze schreef hem een brief heel droeg ben jong en jij bent geen hey moe. Jong. Thuis was racht de handen uit de mouwen En ging met noos de energie opnieuw weer een zender bouwen En in de eet hoorde men weer draa stem stemgeluid De moeder van de centpiraat stond duizend angsten uit ze smiekte haar kind, maar hij schof iets er bezwaar opzij, jouw en wie zo naar je. Man.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 Die is denken aan rozen, rozen met doren, zo fijn, bloemen die nimmer verveelen, daar ze Zo'n boeket wilde rozen, stent me tevreden en blij. Ik zie een beeld in die rozen, dat wil ze me niet... Niet op aarde, toch heeft alles op aarde waarde. Tegen slagen zijn er om het overwinnen. Dus weet God dat je met klagen gaat er Donkere wolken die verdwijnen. Eenmaal zal de zon weer schijnen. Die de moed verliest en kniest, ik laat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 Je liefde eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen, daar de een parade. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Sauwen liet en blijde lach voor elke dag. Wat je zonder strijd bereikt, dat een verzoening.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 Vergeten, maar je ogen vergeet ik nooit meer. Vergeten, maar je kussen vergeet ik nooit meer.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 Yeah.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 Zoals in een rijtuigje op een mooie Pinksterdag. De Pinksterdag komt eraan en mijn opa. En we hoort hem nu samen met uh, Wim Zonneveld. Wim Zonneveld en Lee Jongewaard met In een rijtuigje. In een rijtuigje. In een rijtuigje. In een rijtuigje. In een rijtuigje. we naar Vinkerveer. Zo kan en bedaard in mijn schommelen en maar kijken naar de komt van het paard.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 van het paard in de reuteging in de reuteging in de reuteging helemaal een flinke wat een tijd oh wat een tijd iedereen die was een heer ja yeah. Iedereen was heel beschamend ja, Want er was nog geen verkeer In En niet bang, bang zijn voor je dag. Oh wat, wat lekker. Lekker.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 U luistert naar Zandvoord Zandvoort met Mario antwoord. In mijn bij op vier wielen.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 je reden, ik mag jou zo gaan met, met je moed en tandenkreef. Hollands, al trek ik naar vreemde stranden en ik kruis ik alle landen, jou vergeten doe ik niet. It's me.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 I'm a in Indosia villain doing, and you're Bavarian hell good bevaring, and lot of y'all for under half a million, and telkins, how I like, gave inches, had decks open doing, and then strike a kiss, so such your luxury, like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 Dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken, dan telkens even kijken, en een zoek.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 you <laughs>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 Ja.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 and hot.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 En overleden in Amsterdam op 1 december 2009 was een Nederlandse sans en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse comedy maakte Shaffi sinds de jaren 60 furoren als zanger. Liedjes als Sammy, We Zullen Doorgaan, Pastorale, Laat Me, Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. En Shaffi Chantel uit de jaren 60 en 70 werden krachtige meesingers. En u wordt nu een rustiger nummer, maar wel een heel mooi nummer. Ramse zag, samen met Lisbeth List, aan de andere kant van de heuvel. Het gras zal altijd groener zijn, aan de andere kant van de heuvel. Al zien de anderen om ons heen, niet verder dan dit ene dal.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 En brood,